5 uur, het NOS-journaal, Gert Kluk. Tienduizenden Russen vragen op nieuwe verkiezingen. De Franse zorgverzekeraar komt met aanklacht wegens borstimplantatenschandaal. En de politie weet wie de doden zijn van de aanslag in Houten. Het weer vanavond wisselend bewolkt, overwegend droog. Vannacht vanuit het westen regen en motregen. Morgen, eerste kerstdag, wordt het geleidelijk droger. Wel blijft het overwegend bewolkt. Het wordt dan 8 tot 10 graden. Het lijkt erop dat de demonstraties in Rusland vandaag groter waren... dan die van twee weken geleden. Volgens de organisatie waren er alleen al in Moskou 120.000 mensen op de been. Kiesi Hekster, correspondent in Moskou. We horen zingen, worden leuzen voorbij komen. Wat werd er geroepen? Uh, je hoorde de leus langskomen, uh, de roep om nieuwe verkiezingen... het, om, uh, het ontslag van Poetin werd omgevraagd... een Rusland zonder Poetin hoorde ik ook heel vaak langskomen. Allemaal eisen van de, de tienduizenden demonstranten. Niemand weet precies hoeveel het er zijn. De organisatie zegt 120.000, de politie zegt 30.000. Dus het zal er wel ergens uh, tussenin zitten... Um, ze riepen dus, uh, ze hadden deze eisen. Uh, de demonstratie is verder heel rustig verlopen. De politie hoefde niet in te grijpen, heeft zelfs geen arrestaties verricht. Dus een uh, geslaagde demonstratie. Vooraf werd er uh, op gespeculeerd dat oud leider Gorbachev er ook zou zijn. Uh, was hij er ook? Hij was er niet in persoon. Er werd gezegd dat hij te oud is om uh, naar zo'n demonstratie te komen. Maar hij had er wel voor gezorgd dat er een persoonlijke boodschap van hem... werd voorgelezen vanaf het podium... En die luiden dat hij de demonstraties ondersteunt. Dat hij de eisen van de demonstranten ondersteunt. En dat is toch natuurlijk wel heel bijzonder... zo'n oud-president van de Sovjet-Unie die zijn steun uitspreekt. Verder waren nog opvallende sprekers. Een oud-minister van Financiën, Alexei Kuderin... die werd een paar maanden geleden door president Medvedev ontslagen... omdat hij te veel uit de pas liet. Maar vorige week zei premier Poetin juist nog... dat hij een hele goede vriend van Kuderin is. En ook Kuderin ondersteunt de eis voor nieuwe verkiezingen. Dus het lijkt erop... Dat dat Poetin een aantal van zijn bondgenoten aan het verliezen is. De derde spreker waar naar uitgekeken werd was Alexei Navalny. Hij was een paar weken geleden opgepakt bij een soortgelijke demonstratie... en kon daarom niet bij de grote demonstratie twee weken geleden zijn. Hij is een van Rusland's populairste bloggers... wordt gezien als mogelijke president. Kandidaat. en hij riep vandaag op voor herziening van de macht aan de president van Rusland. Goed, veel mensen hebben dus gedemonstreerd. De vraag is natuurlijk hoe nu verder, hè? Ja, er is een winterstop afgekondigd, dus pas in februari zal er een volgende demonstratie zijn vermoedelijk. En dat allemaal in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 4 maart. En die worden, voorals het er nu uitziet, voor premier Poetin nog heel erg spannend. Kiesje Hekster in Moskou. De Franse Nationale Zorgverzekeraar gaat een aanklacht indienen... vanwege het schandaal rondom lekkende borstimplantaten. 30.000 Franse vrouwen hebben siliconen van bedrijf PIP. En die protheses moeten worden verwijderd... omdat ze snel scheuren en een gel bevatten die ontstekingen kan veroorzaken. De autoriteiten hebben toegezegd de operatiekosten te vergoeden... en dat levert de Nationale Zorgverzekeraar... een schadepost op van zo'n 60 miljoen euro. Interpol meldde gisteren dat de oprichter van het prothesebedrijf wordt gezocht... in opdracht van Costa Rica... Nu blijkt dat dit niets met deze zaak te maken heeft. De man wordt in Costa Rica verdacht van het rijden onder invloed. Dit is het NOS-journaal met Gert Kluk. De politie heeft ook de identiteit bekendgemaakt... van het tweede slachtoffer van de schietpartij in Houten. Het gaat om een man van 53 uit Wijk en Aalburg. Eerder was het duidelijk dat een man van 47 uit die plaats... een van de slachtoffers was. De dader of daders zijn nog voortvluchtig. Gisteravond en vannacht heeft de politie onderzoek gedaan... naar de schietpartij bij het Van de Valk Hotel langs de A27. In Utrecht is de vluchtauto gevonden. Die was uitgebrand en had valse kentekenplaten. Morgen wordt sectie verricht op de twee lichamen. Ophef in Heerlen op de site van de Limburger is een filmpje te zien... waarop slopers van winkelcentrum met loon spullen meenemen uit de magazijn. De winkeliersvereniging noemde het eerder vandaag een verontrustend filmpje... en vindt het respectloos als blijkt dat er voorraad gestolen is. De eigenaar van het sloopbedrijf is Wim Beelen. Goedemiddag. Wat is uw reactie op het verwijt? Nou ja, allereerst is het zo dat namelijk alle spullen die binnen de sloopgrenzen zeg maar, stonden, die er zijn aan van de sloper. Dat is zeg maar, wettelijk, of dat is, zeg maar, per contract zo geregeld. Omdat wij zeg maar, als we slopen niks heel kunnen houden, of ja, beschadigd beschadigd als er van alles valt. Dus alles is zeg maar, van de sloper. Wat u daar op het filmpje ziet is niks meer en niks minder dan de spullen die zeg maar, wel beschadigd zijn, maar toch nog een klein beetje bruikbaar. Die uh, pakken wij daartussen uit. En uh, die hebben wij uh, een week geleden allemaal, uh, of een kleine week geleden, allemaal overgedragen aan de voedselbank. En uh, de voedselbank die uh, maakt daar vijf uh, of zeshonderd gezinnen in Limburg uh, uh, blij mee. Ja, en uh, wij vonden het eigenlijk zonde om dat zeg maar uh, verder te recyclen. Ja, U zegt dus eigenlijk de indruk dat die spullen worden weggenomen terwijl die macht, dat slaat nergens op. Nee, dat slaat al helemaal nergens op, want kijk, alles is gewoon van, van mijn bedrijf. Hè. Dus uh, mijn medewerkers die daar aan het werk zijn, uh, die moeten gewoon hun werk doen, die moeten gewoon de boel opruimen. Uh, dat magazijn tot in de slooplijn, uh, wij zijn daar gewoon aan het slopen. Uh, ja, dus dat slaat nergens op, dat is één. En twee, is dat, wat ik eigenlijk wel heel erg frappant vind, is dit filmpje is wel zeker een week oud. Is uh, gemaakt door Dagbad de Limburger. Uh, hebben ze blijkbaar een week uh, onder de pet gehouden om ons zeg maar, op zaterdag, als het werk netjes opgeleverd is en iedereen hartstikke tevreden is, nog even een uh, trap na te geven. Net zoals ze de trap ook al gaven uh, een anderhalf week geleden met die kluis waar ze ook allemaal leugens uh, te, de wereld in uh, aan het blazen waren. En dat, en dat doen ze dus nu weer. Dus. Wat was dat dan? Nou ja, gewoon anderhalve week geleden stond in één keer een groot artikel in de krant. Dat wij uh, uh, dat de slopers al het geld uit de kluis uh, mochten hebben en, uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En dat was ook een artikel vandaag bad de Limburger. Maar u zegt eigenlijk <laughs> dat, dat de Limburger een campagne tegen uw sloopbedrijf voert. Waarom zou ze dat doen? Nou, niet tegen mijn sloopbedrijf, maar ik heb toch het idee dat de dag wat de Limburger uh, wat anders in kan doen is... dat hij gewoon objectief uh, publiciteit of nieuws aan het maken is. Het merkwaardig is dat de vereniging van eigenaren vandaag in een reactie zei dat ze niet zo blij waren met de gang van zaken. Juridisch uh, zei de woordvoerder van die vereniging, is alles in de haak, hè? Wat, het verhaal eigenlijk wat u ook net vertelde. Maar ze hadden toch liever gezien dat het anders was gegaan. Hebt u enig idee wat ze daarmee bedoelen? Nou ah ja, dat is zelfs wat wij ermee bedoelen. Wij willen dit toch ook niet? Zitten? Wij zitten toch niet op zulke soort rare te wachten? En de vereniging van mij helemaal niet. Ik bedoel, die mensen die verhuren winkels, die zitten hier helemaal niet op te wachten. Wij begrijpen het ook niet. Alles is perfect gelopen. Het hele werk is perfect gelopen. Met de publiciteit is perfect gelopen. We hebben twee akkefietjes. Dat is uh, uh, anderhalf week geleden een akkefietje over een kluis... wat de dag wat de Limburger uh, schrijft, waar wij uh, niks van af weten. Uh, ook niet van, de, van wat daar gezegd is, uh, herkennen we niet. En nu, wat, wat ze nu schrijven weer. Dus ja, kijk, dat, dat, dat, ik, ik snap helemaal dat de vereniging van eigen onwijs ongelukkig mee is, Maar wij zijn er net zo ongelukkig mee. Wij begrijpen het ook niet. Meneer Beder, dank voor de toelichting. In Roosendaal is gisteravond een bankgebouw ontruimd... nadat een ontevreden klant een verdacht pakketje had achtergelaten. De man van 25 had met bankmedewerkers ruzie gemaakt over een lening. Kort nadat hij was weggegaan, werd een pakketje ontdekt. Uit voorzorg werd het pand ontruimd. Na onderzoek van bomverkenners bleek dat er geen explosief in het pakketje zat. Dezelfde avond nog werd de man uit Roosendaal opgepakt. In Nigeria zijn bij gevechten tussen de politie en leden van de militante beweging Boko Haram zeker 50 mensen omgekomen. De islamitische organisatie heeft sinds donderdag kerken en politiebureaus aangevallen. Zeker drie agenten en zo'n 50 militanten kwamen daarbij om het leven. De politie heeft wapens, munitie en explosieven in beslag genomen. Boko Haram wil de Sharia-wetgeving invoeren in Nigeria en dat doel willen ze met geweld bereiken. Dit jaar hebben ze het aantal aanslagen flink opgevoerd. Ruim 300 mensen kwamen dit jaar om het leven. Nog een hoofdpunt de van deze uitzending. Tienduizenden Russen demonstreren opnieuw tegen de fraude bij de parlementsverkiezingen. De demonstraties waren groter dan twee weken geleden. De Nationale Zorgverzekeraar in Frankrijk dient een aanklacht in... vanwege het schandaal rondom lekkende borstimplantaten. Het levert de verzekeraar een schadepost op van zo'n 60 miljoen euro. En de politie weet wie de doden zijn van de aanslag in Houten.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 Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is iets over vijf. Je luistert naar een speciale uitzending van BNN Today op kerstavond. Tot zes uur hoor je hier de luisterfilm Mama Tandori... naar het gelijknamige boek van Ernest van der Kwast. In het eerste deel hoor je hoe de ouders van Ernest bij elkaar kwamen onder wat voor omstandigheden hij en zijn broers werden geboren. En dan hoorde je ook hoe zijn jeugd eruit zag... met een moeder die voortdurend afpingelde in winkels... en die een ziekelijke verzamelwoede had. We zijn gebleven bij het punt waarop Ernest vertelt... een teleurstelling te zijn in de ogen van zijn moeder. Luister verder naar Mama Tendori. Het begint allemaal met twee koffers. Nooit heeft iemand de inhoud van de twee koffers van mijn moeder gezien. De juwelen, de armbanden, de kettingen en de oorringen. Nooit. Voordat we in Kralingen gaan wonen, wonen we in de Bloemstraat. Dat huis is gehorig, staat scheef en stinkt nog erger dan de oksels van mijn vader... zo luidt de versie van mijn moeder. Dus na de Bloemstraat komt de Jericho-laan in het chique Kralingen. Dat huis kost een vermogen. Ja, u kunt natuurlijk alleen met geld betalen, mevrouw. Niet met twee koffers met spullen. Uh, beledigt u mij? U beledigt mij? In India kun je met deze twee koffers een hele stad kopen. Neusringen, enkelkettingjes, halskettingen. Er zit zelfs een gouden kroon in. 294.000 gulden. Door twee maakt 147.000 gulden dan... 10.000 daar aftrekken, dat is dan 7.535.000 roepies. Dat weer door twee. En dat rekenen we dan weer om, vermenigvuldigd met de prijs van de veestand op het platteland. Met de wortel van het verschil in stand tussen de gulden en de roepie. Plus rente, minus overwaarde en dan doen we. Het komt allemaal goed, meneer. Bedenk dat u niet met haar getrouwd bent. Dan kom ik op een bedrag van 75.000 gulden. U maakt natuurlijk een grapje. Pardon? Wat zegt u? Uiteindelijk verkoopt mijn moeder de inhoud van de twee koffers... aan de beste juweliers van Rotterdam. En met de opbrengst koopt ze Jericholaan 81. Wie twijfelt aan de waarheid van dit verhaal moet een goede reflex hebben. Hij kan namelijk een fikse rechtsen met de deegrollen krijgen. Wil je een tukkie? Nou? Het komt in mijn jeugd nog wel eens voor dat we geen roti eten... omdat de deegroller gebroken is. Was ik maar een rat in Delhi. Zo herinner ik mijn vader ook. Met een pak ijs op zijn hoofd. Was ik maar een rat in Delhi. Onder het bed van mijn ouders in de Jericholaan liggen nu geen koffers meer. Wel andere waardevolle spullen zoals een geërfde microscoop en balen basmati rijst. Mijn vader is inmiddels afgestudeerd en verdient een salaris als arts in opleiding. Een kofferdrager op het station in Bombay verdient nog meer dan jij. Mijn ouders blijven tien jaar aan de Jericholaan. Mijn moeder stopt met werken en mijn vader wordt beëdigd tot arts. Nou goed, oké. Okay. Je verdient nu het salaris van een renner in Bangalore. Ik heb een goede jeugd. Maar misschien komt dat doordat ik te jong ben om alles te bevatten wat er om mij heen gebeurt. Oh, was ik maar een rat. Ik denk als kind dat we een normaal gezin zijn. Dat er in elk huishouden een moeder is zoals mijn moeder. Was ik maar een rat. Al dan niet in Delhi, Deventer of Goes. Mijn moeder laat haar oog vallen op een betere woning. Een villa met garage, terras en uitzicht op de Kralingse plas. Maar, maar dat kunnen we nooit betalen. Dat kun jij nooit betalen. Een villa aan de Tiberiuslaan. Maar eerst moet Jericho-laan 81 worden verkocht. Wij willen er 3,5 ton voor. Ik, ik vind dit buiten... Buitenproportioneel? Buitenproportioneel? Voor dat bedrag heb je in India nog niet eens een golfplaat. Het huis aan de Jericho-laan wordt uiteindelijk door een oude meneer gekocht voor een prijs waar mijn moeder mee kan leven. En zo rijdt er op een dag een oud blauw bestelbusje van een kennis van mijn moeder 70 keer op en neer tussen de Jericho- en de Tiberiaslaan. Door de grootte van het busje en mijn moeders verzamelzucht duurt de verhuizing 28 uur. Ik verhuis nooit meer. Nooit! Ik ben zes jaar wanneer ik door mijn ouders wordt aangemeld bij de Rotterdamse atletiekvereniging. Daar zijn kinderen die op atletiek zijn gedaan... omdat hun ouders vinden dat beweging goed voor ze is. Jongetjes met dikke kuiten en bolle gezichten. de schoenen sleepen over de grove sint op. En er zijn kinderen die op atletiek zijn gedaan omdat het goed voor de ouders is. Jongetjes die continu moeten bewegen, moeten rennen, springen en stuiteren... voor wie stilstaan onmogelijk en ongezond is. Ik behoor tot de laatste groep. In mijn lichaam bruist te veel energie. Kleurstoffen zijn funest. De trainer heet Freek Ruighoek en draagt een paars met geel trainingspak. Oh, dit is Ernest. Die komt ook meedoen. Aha. Ja, en laat hem maar eens uh, tien rondjes lopen. Dan is hij thuis wat rustiger. Ik zwaai vanaf de overkant van de atletiekbaan naar mijn ouders. Mijn vader zit er met mijn moeder op het gras. Vredig tafereel van een afstandje. Jonge ouders die genieten van de stilte, de rust... Ik loop achter Frek Raagrok. bijna voorop. Mijn moeder zwaait terug. Jaldie! Ze is opgestaan en maand mij harder te rennen. Jaldie! Sneller, sneller. Nou, Jaldi, rennen. Frek Raagrok noemt mij vanaf de eerste training Jaldi. Een naam die niet te later door sneller. vele andere pupillen wordt overgenomen... en die ik tot mijn 21ste zal dragen. Mijn moeder kent het klappen van de zweep, wat atletiek betreft. Jaldie! Op het nachtkastje van mijn moeder staan zeven bokalen gewonnen met hardlopen. Oude, ijzeren bekers, door de tijd beroofd van hun glans en bedolven onder donkere roest en een dikke laag stof. In het midden staat de grootste beker, lange, slanke oren en een kelk zo diep als een helm. Mijn moeder maakt de beker schoon met een doek, maar roest laat zich niet verwijderen en stof komt terug. Zoals stof altijd terugkeert, overal. De bokalen zijn afkomstig uit India... waar mijn moeder als meisje over de sportvelden... van het Queen Victoria Girls Intercollege rende in Agra. On your marks. Haar blote voeten schoten daar over de warme aarde. Mulle zand. Get set go. Niemand kon zo snel starten als mijn moeder. Ik had de beste oren en ik had de snelste benen. Het verschil tussen een vliegende en een valse start... is in India heel discutabel, Ernest. Maar mijn moeder heeft nog steeds goede oren... En daar komt-ie. De pantoffel. Ai, ai, ai. <laughs> Dit is overigens niet de eerste pantoffel. De eerste pantoffel was er op een dag gewoon. Het eerste vliegende voorwerp van een lange, lange reeks uit mijn jeugd. Theodor van der Kwast. Wij hadden vroeger niet eens een startschot. Mijn eerste atletiekwedstrijd is het clubkampioenschap van de atletiekvereniging. Ik ben een beetje zenuwachtig, maar dat stelt niets voor bij de onrust van mijn moeder. Ze stelt continu vragen en haar handen trillen verschrikkelijk. mini pupillen jongens, tweede serie klaarmaken voor de start. Ernest, heb je wel geplast? Heb je geplast? Met de volle blaas kan je niet winnen. Ga nou maar gauw achter die bomen. Niks van aantrekken hoor. Sneller. Aan de finish staat mijn moeder al klaar om me te feliciteren. Ze heeft ook 40 meter gesprint. Zie je nou, het klas heeft geholpen. Ik heb gewonnen. Altijd naar je moeder luisteren. Ernest van der Kwacht. Het Eresgravot bestaat uit drie oranje oliedrums in verschillende hoogten. Mijn eerste prijs, mijn eerste beker clubkampioen. Jongens, mini-pupilla 1987. Ik zoek de blik van mijn moeder en zie haar lachen en stralen. Het is de eerste keer dat ik haar gelukkig zie zoals andere moeders. Alsof de tijd een moment verder tikt. bewogen door een plotselinge zomerse windvlaag. Hij heeft het talent voor atletiek van mij en mijn zussen. Wij waren allemaal goede atleten. Wij wonnen altijd bekers en medailles op blote voeten. U zou mijn eeltjes moeten zien. Wacht, ik doe mijn schoenen eens even uit. Kijk, hier. Dat doen andere moeders dan weer niet. <laughs> Hoe uitzinnig zou ik zijn? Maar mijn moeder is trots. Heel trots. En iedereen moet dat weten. Ernest, zeg het dan. Hallo, mevrouw van der Burgt. Zeg het dan. Ik uh, ben Ernest van hier tegenover. Ik ben vandaag clubkampioen geworden... Kijk, dit is mijn beker. Heel goed, Atcha. Alleen nu nog de buurvrouw en dan zijn we klaar. In de jaren die volgen win ik talloze prijzen. En steeds moeten deze aan zoveel mogelijk mensen getoond worden. De zogenaamde show-off. Typisch Indiaas gebruik. En als we zo de Jericho-laan inrijden. dan doe je wat je moet doen. Ja, Theo? Oké. Okay? Nu! Ja. Nu! Ernest, steek je medaille uit het raam. Hup, Net zo lang tot alle buren ons hebben gezien. De vader die in zijn stuur knijpt, Mijn broers die lachen. Achja. Mijn moeder die zwaait alsof ze de koningin is. En ik die mijn medaille of beker uit het raam steek. Ik zit al op de middelbare school als op een dag de bel gaat. Een oude man in een rood pak staat achter de deur. Hi, hey, mister Kumar. Van de Athletics Federation of India. You must be Ernest. Yes. All the way from Bombay. Is je moeder at home? In de woonkamer spreekt mijn moeder met Mr. Kumar in het Hindi. Ernest, kom eens hier. Mr. Kumar is speciaal voor jou gekomen. Daarna moet ik hem mijn bekers en medailles laten zien. Very nice, Ernest. Very, very nice. Very good. Elke land heeft een zwarte bladzijde in hun geschiedenis een trauma waar het maar niet overheen komt. Het grootste collectieve trauma van India is misschien atletiek. Ernest listen I want to make you a very special offer. Het plan van Mr. Kumar is om mij de Indiase nationaliteit te laten aannemen. Wat dankzij mijn moeder en mijn geboorte in Bombay mogelijk is. En in ruil daarvoor krijg ik een woning in het Atletiek Wahala van India. I promise you Ernest, we will fly class. Een Europese topcoach zal dan ingevlogen worden. Mr. Kumar kijkt me verwachtingsvol aan. Hij heeft snel gesproken als iemand die goud had geroken. Zo. Mijn moeders gezicht betrekt. Daar komt niks van in. Jij moet studeren. En ik denk aan de school onderzoeken. Hup. Dit is mijn kans om te ontsnappen. Aan je bureau. Griekse woorden leren. Je gaat nu aan de slag. Ik laat Mr. Kumar wel uit. Ik ga op mijn bureaustoel zitten en leg fragmenten uit historie voor mij neer. Het gesprek tussen Sollo en Keur is over de vraag... wie de gelukkigste van alle mensen was. Het schoolonderzoek is onvermijdelijk. Stop het! Mr. Kumar ligt lang uit op de vloerbedekking van de woonkamer... die bezaaid is met onderdelen en behuizingen van videorecorders. Mijn moeder is bezig ze op te rapen en ze in een plastic zak te stoppen. Ik help hem overeind en begeleid hem naar de voordeur. Hij trilt over zijn hele lichaam. Mijn moeder gaat onverstoorbaar verder met het verzamelen van stukjes videorecorder. Hierna vertrok Solomon op reis omwille van precies die dingen en uit nieuwsgierigheid. Heer going. Ik ga. Ik leave. Thank you. Dank u. Tante Jasleen is gerenommeerd longarts. Mijn moeder zei tegen haar... Van een opleiding aan de universiteit pluk je een leven lang de vruchten. Een beker verliest zijn glans en raakt onder het stof. Jasleen luisterde naar haar moeder... Ik moest na mijn eindexamen econoom, advocaat of arts worden. Dan zou alles vanzelf goed komen. Ik luisterde naar mijn moeder en koos voor een studie economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Maar ik sufde al snel weg, dommelde in de diepte van de geest. Ik zou nooit ontwaken. Toen ik op een dag verkondigde schrijver te willen worden... Gaan geest! ...verbrandde mijn moeder een zwarte vuilniszak op het terras. Boze geest van Ernest verdwijnt! Ze schaamt zich voor een schrijver. Mijn oudste zoon is verstandelijk gehandicapt. Mijn jongste zoon is schrijver. Ik zou haar zo graag nog een keer horen roepen. Haar stem die over het gras schiet, het enthousiasme, het jubelende geluk. Jaldi, Jaldi, Ernest! Jaldi! Nu alleen nog van ver, uit de diepte van een dagdroom. Mijn moeders hoop is onsterfelijk. Nou, wat? geef je oma eens een kus. <lacht> Dag lieverd, wat word jij groot. Opa was vroeger dokter, Wat? Hij was heel rijk en had een villa in Laren. Als je het over de duivel hebt, daar is opa. Kijk daar, op de rand van het balkon. Hallo, hallo, lieverd. Dat is een vogel. Ja, natuurlijk. Lieverd, in die vogel zit opa. Ik zie, ik zie wat jij niet ziet... En het is opa in een vogel. Dat heet de reïncarnatie, Ashirwad. In India is het heel normaal dat je na je dood terugkomt als iets anders. Als een mens, of een dier, of een plant. Ik wil niet terugkomen als vogel. Ik ben blij als Ashirwad. Komt oma ook terug als vogel? Nou, ik vrees van niet. Wat wordt ze dan? Dat weet ik niet. Een varken? Misschien, misschien. Of, of een rat in Delhi. <laughs> Als je hier wat, jij bent de slimste. Jij wordt nog eens dokter. Yes! Toch verandert er iets. Mijn moeder wordt rusteloos, kan minder hebben. En op een dag sluipt achtertocht haar leven binnen. Een vorm van paranoia die steeds sterker wordt en de rest van haar leven zal bepalen. De eerste keer dat we ermee geconfronteerd worden, zitten we met het hele gezin aan de eettafel. Eten spaghetti met tomatensaus uit een pakje. Als je er wat lievelings eten. Zwangerapi. Kelly. Kelly. Dat is het, Kelly. Wie is Kelly? Hij, hij heeft het eten van Kelly gegeten. Toen we met Johan in de kinderwagen zijn gaan wandelen. En als hier wat bij de buren was, heeft hij hondenvoer gegeten. Je bedoelt de Jack Russell van Tante Anke. Hij is zo door dat hondenvoer geworden. Pas na dat hondenvoer werd hij zo. Ik wilde toen niet. Ik wilde niet zonder hier wat wandelen. En dan komt hij. Jij hebt mij gedwongen. De pantoffel. Ai, ai, ai. Maar ik hou helemaal niet van hondenvoer. Ik hou van slangenhapie. In de dagen die volgen is Kelly haar leven niet zeker. Mijn moeder begint een kerelia tegen de donkerbruin geflekte checkrussel van de buren. Ze zit de hond achterna met haar deegroller, voert het beest hondenkoekjes die zijn ingevreven met hete pepers, probeert hem in brand te steken en als Kelly voor onze deur een plasje doet, gooit mijn moeder van drie hoge telefoongids naar beneden. Uiteindelijk komt Kelly aan haar einde door een ongeval. Ze wordt overreden door de vuilniswagen. Mijn moeder is ervan overtuigd dat Shiva achter het fatale ongeluk zit. Als ik op een dag oud ben, als je wat, als je moeder grijs is en ze hele dag op bed ligt, dan zul je me trots maken, dan zul je met je auto en je chauffeur langskomen en dan zal ik je voorhoofd kussen. Als je wat blijft, als je wat. En mijn moeder blijft mijn moeder. De Ster van Kralingen is een huis-aan-huisblaadje... en is de lievelingskrant van mijn moeder. Er staan berichten in over buurtbewoners die de honderd hebben bereikt... en rossige katers die worden vermist. Maar ook advertenties van kruideniers en slagers met kortingen en acties. Koopjes, aanbiedingen... Ooit is mijn moeder thuisgekomen met negen dozen kattenvoer. Maar het was een aanbieding. Terwijl we poes nog kater in huis hadden. We hebben een kavia. Een kavia lust ook konijn en ook tonijn. Dus dan lust de kavia ook dit kattenvoer. Met konijn en tonijn. Maar Raj, de kavia bleef ver van de geprakte konijn in zijn kooitje. Het kwam hem op een donderprek over oorlog... en negen oudere broers en zussen te staan. Je krijgt nog maar één slaapblaadje in de week en dat zal je leren. Uiteindelijk hebben we de blikken kattenvoer weggegeven. Op elke verjaardag waar we waren uitgenodigd, namen we een blikje mee. Het moet gezegd in vrolijk cadeaupapier. De reacties waren zeer divers. De gemene delen was dat we steeds minder werden uitgenodigd op verjaardagen. Nu goed, de ster van Kralingen. Als de Ruiter. Wat heeft u gekocht? Zoveel mogelijk. Van alles. Alles, eigenlijk. Ja, je weet immers maar nooit. Arme, arme meneer de Ruiter... Een rat in Kralingen. Op de laatste dag van Dentoom is vrijwel het hele assortiment in de aanbieding. Als Pakistan een atoomoorlog zou beginnen... dan kunnen wij maanden zo niet jaren teren op deze voorraad. En dan valt haar oog op een aanbieding die ze niet in haar eentje kan verslepen. Ik vrees het ergste, maar ik weet dat nee zeggen geen optie is. Mijn moeder wijst naar een pallet pennywafels. We kunnen alles gewoon in tassen en in dozen doen. Jaldi Ernest... Anders zijn de andere mensen ons voor. Mijn moeder begint de pennywafels in haar winkelwagen over te hevelen. De mensen kijken hun ogen uit. Met twee winkelwagens vol pennywafels rijden we naar de kassa. Het is de laatste openingsdag van de supermarkt. Mijn moeder gaat er elk uur boodschappen doen. Elke keer gaat ze er vol enthousiasme met de fiets heen. Elke keer komt ze zeulend met tassen aan het stuur terug. De kasten in ons huis lopen over van etenswaar en huishoudelijke artikelen en in alle haast begint mijn vader een nieuwe voorraadkast te timmeren. Maar tegen de koopwoede van mijn moeder is hij niet opgewassen. Ook mevrouw van de Kwast is altijd een verwend bezoeker... van supermarkt Den Toom geweest. Al meer dan twintig jaar doet mevrouw van de Kwast hier boodschappen... en iedereen in de supermarkt kent haar dan ook. Van vakkenvuller tot slager, van bedrijfsleider tot cassière. Mevrouw van de Kwast was dan ook graag de allerlaatste klant van Den Toom geweest. Zo kwam ons ter oren. Maar die eer is nu dus iemand anders te beurt gevallen... Nee, mevrouw van der Kwast gaat neer! Ans de ruiter. De voorpagina van de Ster van Kralingen wordt die middag nog verbrand boven het vanuit. Ze heeft zich verstopt. Ze heeft gewacht tot ik met mijn winkelwagen bij de kassa was. Tot er al mijn spullen op de band lagen. Net zolang tot er een kassabon in mijn handen werd gedrukt. Die avond gaat het deurtje van de kooi van Raj open. De hand van mijn moeder wurmt zich naar binnen... en legt een stapel pennywafels naast het kattenvoer neer. Raj knappelt alsof zijn leven ervan afhangt. En misschien is dat ook wel zo. Je mag nooit de hoop opgeven. Rajesh. Rajesh. Rajesh, Rajesh. Moedgal. Hij had twee tenen. Een halve rechterhand en geen linkervoet. En ogen die lachten als de lente en de zomer. Ik had bij je moeten blijven. Ik had nooit naar Nederland moeten komen. ik had nooit jou moeten trouwen. Het is allemaal jouw schuld met je tranen. En met je ten huwelijk gevraagd. Jij, jouw schuld. Rajesh Mutkal, blijf Rajesh Mutkal. Maar als je er wat blijft, als je er wat. En mijn moeder blijft mijn moeder. Jomande en Tiel wordt bezocht. Maar ook paragnosten, mediums en een paranormaal begaafde vaak hier in Krooswijk. Mijn broer houdt niet van lichamelijk contact en lijdt aan aanvallen. Als de vacuum hem met een naald door zijn wang wil prikken, moet hij het bekopen met een blauw oog. Maar ook buurvrouwen. Postbodes, en buschauffeurs zijn niet meer veilig. En soms krijgt mijn moeder ook een klap. Ashirwad is ondertussen 23 en 1 meter 96. Ze kan niks tegen hem beginnen als hij boos wordt. En als hij dan eindelijk gekalmeerd is, pakt ze hem vast. Dan laat Ashirwad zijn hoofd op haar schouders rusten. Ik hou zoveel van je. Jij bent mijn liefste, mijn eerste. Jij bent mijn trots... Je zou willen dat dit tijd je waarschuwt. Tandwielen die beginnen te knarsen. Een wijzer die langzamer gaat lopen. Maar de tijd staat zomaar stil. Abrupt. En ik tik nooit meer verder. De reis begint in Rotterdam. Op de Oude Dijk halte Mecklenburglaan. Mama, waar gaan we naartoe? Mijn moeder, Ascherewatt en vier grote koffers. Naar Frankrijk. Met lijn 7. Eerst met lijn 7, dan met de trein en daarna met de bus. Waar slaap ik vanavond? In een hotel. Een beertje? Beertje zit in de koffer. Dus hij gaat ook mee met de tram, de trein en de bus. Beertje gaat ook mee met de tram, de trein en de bus. Die moeten we hebben. De bus naar Lourdes. Jaldi Ashirwat. Jaldi, Jaldi. Mevrouw, u staat niet op de lijst. Van der Kwast. Ashirwat van der Kwast. Ja, dat is mijn zoon. Maar u staat er niet op. Een beertje. Bier? Wat is de achternaam? Beertje zit in de koffer. Er mogen geen mensen in de bagageruimte meereizen. Beertje is geen mens, Beertje is een aap. Ik mag gratis mee. Hier, mijn begeleiderspas. Deze pas is alleen geldig in het openbaar vervoer. Dat staat er niet op. In India mag ik met deze pas zelfs gratis met het vliegtuig reizen. Ik mag mijn zoon gratis begeleiden. Omdat hij gehandicapt is. Dit zegt mijn moeder nooit in het bijzijn van Asjawat. Maar de kortsluiting in haar hoofd is sterker. Ze moet en zal gratis meegaan naar Frankrijk. En ze weet dat wat boos zal worden, woedend, furieus... Hij houdt er niet van als mensen hem voor gehandicapt uitmaken. Als je wat steekt, allebei zijn middelvingers op naar de chauffeur. Teringleier! Lesbische Teringleier! Het lievelingsgeld van mijn broer. Op sommige dagen waren we allemaal Teringleier's thuis. Mijn moeder, mijn broer, ik, de cavia. Het bijvoeglijke lesbisch is nieuw. Waarschijnlijk heeft Asje wat het geleerd van de kinderen uit de straat. De buurvrouw van nummer 9 is namelijk lesbisch. Wilt u hem liever alleen meenemen? Teringleier! Weet je dat de Vader je kent? Weet je dat je van waar je bent? Weet je dat je een parel bent, een parel in ons hart. Weet je dat je de Vader je kent? Weet je dat je van waar je bent? Weet je dat je een parel bent, een parel in ons Vet boys, slim is fucking in heaven! Vet boys, slim is fucking in heaven! Fuck it in, fuck it in, fuck in, fuck it Wat is er aan de hand? Die jonge man naast u, die spreekt duivelse liedjes! En wilt u in het vervolg af niet meer Alsjeblieft, Niet doen! Alsjeblieft, niet doen. Fucking in, fucking in, fucking in, fucking in, in, Vet boys, slim is fucking Stil maar, stil maar. Je bent mijn liefste. Mijn eerste, je bent me trots. Ik hou zoveel van je. Als vader die in de hemel is, naam wordt geheiligd. En wil geschieden op aarde, zoals in de Welkom, ik ben zuster Johanna. Welkom in de bron waaruit de heilige Bernadette heeft gedronken. Asjewat Tiberius na nou 61 b in Rotterdam. Mevrouw van der Kwast. Ik begeleid jullie van de kleedruimte, dan naar het water en er weer uit. Kom maar. Geef me maar een hand, jongen. Nee, wij gaan samen. Als er twee mensen in het leven bij elkaar horen... dan zijn het mijn moeder en mijn oudste broer. Ashi wat is al lang geen kind meer, maar als mijn moeder op weg gaat... Ik kan ik nog steeds niet zonder haar. Mijn moeder gaat als eerst in het water, kopje onder tien tellen. Wie gelooft in de helende kracht van het water zal genezen. Zuster Johanna helpt mijn moeder uit het bad. Ja, komt u maar, mevrouw. En dan is Aschir wat aan de beurt. Ah! heel goed. En nu je raakt er goed. Het is koud. Ja, het is even banaan, hè? Hallo zeg Dat roept hij ook altijd als we naar Baywatch kijken En een rondborstige dame in een badpak door de branding rent Als je wat kijkt naar een beeld aan de muur van de badruimte Maria met Jezus in de armen en één ontplote borst Hallo zeg Mijn moeder slaat haar ogen neer het is de hoogste tijd voor een wonder. Heilige Maria, moeder van God, het voor ons. wat <totstoot> ze Nou, je andere voet. Heilige Maria, moeder van God, het voor ons. er wat? Tikkie, wil oh, je tikkie? goed zo. Goed zo. Mijn moeder vouwt haar handen ineens. Zo dicht bij een wonde is ze nog nooit geweest. Je moet gaan liggen. Jonge, jonge. Dan strekt hij eerst zijn linkerbeen en vervolgens zijn rechter. Uh, zij is koud. En verdwijnt hij helemaal onder water zijn gezicht, zijn borst, zijn knieën, zijn tenen. Waar kan ik dat water halen dan? Wie gelooft, geneest. Die gelooft, geneest. Er boren, denkt mijn moeder. Herboren. boren. Luis price, dus! Luis price tegen Als je raad als hij doet. Als je wat kijkt met beschaamde blik naar mijn moeder. Zon, voor... Haar wangen zijn nat. Het is moeten... niet te zien of het tranen zijn of heilig water. En dan emigreren mijn ouders naar Canada. Als je wat blijft achter, Hij trekt in bij een woonvoorziening voor gehandicapten aan de Corrie Hartoglaan. Ik ben niet gehandicapt, ik ben Aschewat. Jij bent een geschenk. Een geschenk van God. Mijn vader gaat eerst en mijn moeder volgt met heel haar hebben en houden. Behalve haar kinderen. Soms bellen we via Skype. Mama, ik ben een verhaal aan het schrijven over Aschewat. Dat is goed, Ernest. En je mag alles verzinnen, alles verdraaien. Alles veranderen, alles. Maar niet dat ik... De hoop heb opgegeven. Het scherm bevriest. Mijn moeder is een stenen beeld. Ik weet niet of ze me kan zien, of ze me hoort. Ik beloof het. Anticitara? Yes. Ernest, is that you? How are you? Fine. I I'm fine. Yes. I, I want to come over to India, Auntie Sitara, and, and travel around, meet some relatives, and... Uh... You are very welcome, Ernest. Family is always very welcome. Het is nacht in Delhi, als ik op het Indra Gandhi International Airport aankom. Het ruikt ernaar de keuken van mijn moeder. Uien, kruiden, rode pepers, garamassa. Ik draag mijn koffers door een haag van mannen met bordjes om mijn nek. Een van die mannen is Anko Kakar, de echtgenoot van Antti Sitara. De jongste dochter na mijn moeder en tante Jocelyn. Dokter Ernest staat er op zijn bordje. Anko Kakar? Namaste, Ernest. Kom, ik take je naar huis in Noida. Auntie Sitara is waiting for us. Het bordje met Dr. Ernest houdt om. Did you have a good trip, Ernest? Yes, I did. Het bordje pung nog steeds om zijn nek. You are a doctor, so I heard from your mother. No, no, I'm not. Yes, in economy. You are a doctor in economy. You no, must I'm be. not. No, I'm not. And now you are a writer. Oh, achi baat hai. Yes, a writer. You've become so big. You were so small. A baby, tattoo baby. Come, come. Ernest, let's go to the kitchen. Have something to eat. Take a seat. We'll have some dal and roti and chavo. Zal hij het bordje gedurende mijn hele verblijf dragen? Zoals ik vroeger mijn medailles een week lang om moest houden. Omdat iedereen moest zien dat ik een prijs had gewonnen. De buren, de leraren, de cassiaires van Den toom. Can I make you something? Some kana? Do you want something to eat? Thank you. But, but I'm not hungry. No, thank you. Anything is? Uh, Pani. Water. Een van de weinige onschuldige Indiase woorden die ik ken. Ik logeer in een kamer met een klein bed en een fan. Ernest, this is a fan. Fan has a remote control. Look here. This is one, this is two, en this is three. The fan has three settings: slow, medium, fast. You can leave it on the whole night. It's no problem. It's enough, Kakkar. must be tired. Thakka wa wo? You must be tired. Ik knik. Voordat Auntie Sitara de deur sluit, steekt ze nog even haar hoofd om de deur. Good night, Ernest. Mijn slaap komt snel. Een golf die mij onderdompelt in een zee van dromen. Chal sap no me chal neen ki pehen ki aai pa jaldi jaldi jaldi jaldi tucco ap neen aram paro par lekar jaeke so ne ka de volgende ochtend tref ik mijn oom en tante in de woonkamer. Ze dragen slaapkleren en doen met hun dicht ontspanningsoefeningen op de vloer. De televisie staat aan. Een priester zingt in een microfoon. Taken van klatergoud worden in beeld gebracht. Even later zitten we in de keuken aan de eettafel. Ik krijg geroosterd brood. Mijn oom en tante eten rotis met groente. Ze hebben zich omgekleed en onkel draagt gelukkig het bord niet meer om zijn nek. Het is de rust, de harmonie. Onkel houdt zijn armen niet kampachtig tegen zijn lichaam gedrukt. Hij eet ontspannen van zijn ontbijt. In de middag maak ik een wandeling. Noida is een relatief nieuwe stad die grenst aan Delhi. De meeste mensen die hier wonen zijn welgesteld. Auto's worden bestuurd door chauffeurs. Bij sommige huizen zie je een slapende bewaker op een stoel. In kleine hutjes wordt de was gestreken met strijkeizers gevuld met kolen. Ik loop over wegen die niet van stof zijn, maar van asfalt. Riksja-chauffeurs bieden me ritjes aan. Koeien grazen te midden van het toeterende verkeer. Schoolkinderen in uniform zwaaien naar mij. Ik zwaai terug. Ze lachen luid. Niet zij zijn vreemden, ik ben een vreemde. Verderop staan vrouwen met grote tassen voor groentekraampjes. Er wordt afgedongen. Ik loop terug naar het huis van mijn oom en tante. Where were you? I was so worried. Ik kom haar. Are you all right? Tumtiek onaerst? uh <laughs> I took a walk in the sun. Het duurt even voordat de armen me weer loslaten. Uncle Kakkar is taking a nap. Normally I too sleep in the afternoon. Lekin main khabra gayi I was so worried. En wel een traan op in haar ogen. Our son didn't come home one day. He was on his way back from work and was hit by a drunk driver. Cannot fall. Hij had dezelfde leeftijd als ik nu. 28 Now you are a writer, oh Achibathe. Yes, a writer. Antichitara heeft mijn moeders ogen. Dezelfde donkere meren van verdriet. Maar ik zie ook vrede. Innerlijke kalmte in plaats van onsterfelijke hoop. Mijn tante staat op om te gaan rusten. Ik probeer te schrijven op mijn kamer. Het begin van dit verhaal. Van dit alles. Het lukt nog niet. Het is nog te vroeg. Ik heb geen idee waar het naartoe moet. In India. En dan? Maar er gebeurt niets. Misschien is het de rust waar ik aan moet wennen. Er vliegen geen pantoffels door de lucht. en worden geen buurmannen vergiftigd. Tante Sitar is een milde versie van mijn moeder. Ze praat rustig. Ze kookt zonder peper. Ze heeft haar man lief. S'avonds komt ze op het uit van mijn bed zitten... en vertelt ze over de spiritualiteit in haar leven. Ik vertel dat mijn moeder heel anders is. Just wait till you meet your aunt, Jocelyn. Jocelyn Aliwalia, de snelste van alle acht zussen... en ooit onvoorslaanbaar in de discussie. Sometimes when she visits, we have to run for cover. Ernest, why haven't you come to visit me yet? Ik krijg niet de kans om antwoord te geven. You should visit me immediately. I come right away. Het is alsof ik word gekidnapt. Ik kan nog net een aantal spullen pakken, mijn tandenborstel, mijn laptop, een boek. Dan word ik met rolkoffer en al door de keuken getrokken. Slaap mijn pols niet los. Come on Ernest, Jaldi. My driver will take us to my house. Ik word meegetrokken naar buiten waar een gele Toyota gereed staat. Jasleen stapt in en smijt het portier dicht. Ik draai me om naar Ante Citara. Ze strekt haar armen uit en omhelst me. Mira piara, piara beta. Heel vroeger zei mijn moeder dat ook tegen mij. Mira Bacha, mijn kind. Als we wegrijden, komt Onkel naar buiten. Hij en Tante Citara zwaaien me uit. Tante de Jasleen grond. Dit is mijn driver, indicator. Hij was vroeger een shoeshine boy. Hij is talented. I Ik geef hem lessons. Uiteindelijk komen we levend aan in Kaziapad. net als Noida een voorstad van Delhi. We rijden een rondje door een moderne wijk. Oh, this is where all the doctors live. Stop, stop hier, wacht. Oké, okay, Ernest. You must take some pictures, so you can show at home what kind of neighborhood I live in. This is where I live. Aan de geefelangt een bord. Oké, okay. take some more photos. Come on, Ernest. We haven't got all day. Er staat een groot rood kruis op. Don't you think I have a beautiful house? Met daaronder in geschilderde letters Dr. Jasleen Alouali. A beautiful big house? Come on, Jaldi! And please note my sign on the wall. Your auntie is a doctor. Come on, take another picture. You want a tour of the whole house, of course. This is my hallway. And here is my doctor's practice. Here is the waiting room and behind this door is the examination room where i examine people patients op het bureau ligt een stethoscoop onder een dikke laag stof ook de stoelen zijn bedekt met gruis i am retired and the cleaning lady she ran away and something very important my doctor's practice has own entrance are you taking pictures take a picture now yes yes ik ben een bezoeker van een museum dat nog één keer haar deuren opent mijn voetstappen laten een spoor achter in het stof op de tegels. In het woonhuis, een verdieping hoger, ruikt het naar eten. De vertrekken zijn ruim. Oh, I have a very big house, as you can see. Er staat weinig meubilair, sommige kamers zijn leeg. Don't you think it's a big house, Ernest? Er is nog een verdieping, maar die is niet afgebouwd. In de vensters zitten geen ramen, de muren moeten worden gepleisterd. Overal staan zakken cement. Tools, lots of tools. This is what I have confiscated from all the builders. That will teach them not to rob me. Waterschade. Pardon, where have you it over? Begrijp ik niet Waterschade. What? Ik betaal u geen cent. Tell me. Where do you think it is better? At my place or at Auntie Sitaras? It's better to live here. Living here is like living like a Maharaja. What was the house like when you grew up? Are you asking me for your book? Hmm, maybe. Your mother is very angry. She cannot sleep because this book of yours, she says you are ridiculing her in this book. It's fiction. If you write anything about me, anything at all, I will... In Duitsland is de Nederlandse operettezanger en acteur Johannes Heesters overleden. Dat heeft de kliniek bevestigd aan het Duitse persbureau DPA. Heesters was de oudste podiumartiest ter wereld. Hij was 108 jaar oud en had nog altijd geen afscheid genomen van het vak. Hij verhuisde in de jaren 30 naar Duitsland. Hij maakte carrière tijdens het naziregime. Zijn voorstellingen werden soms door Adolf Hitler bezocht. Een bezoek aan het concentratiekamp Dachau zou hem de rest van zijn leven achtervolgen. We were scared to death. Trains full of Hindus were slaughtered. We, we were lucky. Very lucky. We ended up in Accra. <laughs> my parents, my sisters, my brothers, and me. Mijn moeder is geen Indiër, maar een Pakistan? Here, a picture. The girl with the long hair. is This is your mother. Sometimes our father would give us a few rupees, but your mother never spent them. And when auntie Sitara borrowed some money off her to buy candy, she would demand interest. <laughs> interest from her own sister. Ik voel een steek in mijn lichaam. Buikpijn. Even denk ik dat het door het pittige eten van tante Jocelyn komt, maar ik ben verder helemaal niet ziek. Ik kan die pijscheuter niet plaatsen. Heb ik heimwee? Mis ik mijn zoontje van 17 maanden in Italië? Auntie Jasleen ligt op bed en kijkt naar een film op tv. Het apparaat stoort. It's still better than a man. Ik kijk naar haar gezicht. De donkere vlekjes onder haar ogen. De donshaartjes die ook zij heeft. En dan weet ik wat ik voel. Verdriet. Het is alsof ik mijn moeder zie, maar dan zonder mijn vader. Zonder kinderen. Eenzaam in een huis dat niet is afgebouwd. Eeuwig in de val van haar trots. Steeds dieper in de problemen die niemand voor haar oplost. Ik wil haar omhelzen mijn armen. Stevig om haar heen slaan. Ze lijkt zoveel op mijn moeder. Maar dan nog moeilijker. Een paar dagen later komt er een einde aan de ontvoering. Are you oké, okay, anti omhelst me. Did she feed you well? You do love rascula, don't you? You used to eat it. De laatste dagen van mijn verblijf breken aan. Eeuwige zomerdagen. Ik mediteer met Anticitara en onkel Kakar. We maken lange wandelingen bij het opkomen van de zon. Ik luister naar de verhalen die ze mij vertellen. Mijn herinneringen aan dit bezoek mogen niet uit rookwolken bestaan. Dan is daar het moment dat ik moet gaan. De taxi staat voor. Onkel Kakar helpt me met de koffers met spullen die ik van tante Jaslien kreeg voor mijn moeder. Loodzwaar. Hij omarmt me en wens me een goede reis. Hij rijdt niet mee naar de luchthaven. Tante Citar heeft tranen in haar ogen. Ze slaat haar armen om me heen en houdt me stevig vast. Ze kust me. Ik moet gaan. Ik moet naar huis. Ze wil me niet loslaten. Dan loop ik naar de gate. Ik vlieg naar huis. Mijn vader, mijn kind en ik eten samen. Ze heeft weer een woning op het oog. Hij is in Europa voor een congres. Zijn armen zijn ontspannen. Maar het bestek bungelt nog steeds onhandig in zijn handen. De vraagprijs is 3 miljoen dollar. Ik zie mijn moeder voor me. Ze parkeert haar gestolen fiets tegen de muur. Dan bukt ze om het elastiekje te verwijderen dat haar broek beschermt tegen de ketting. In de blinkende hal wacht de makelaar Mijn vader heeft niet meer dan een tasje met een tandenborstel... en een artikel over prostaatkanker bij zich. Omdat hij de Indiaanse spullen die je kreeg van Tante Yaslin... weer terug moet nemen naar Canada. Twee koffers... Mama Tandori is een productie van de Hoorspelfabriek en daaraan werkten de volgende mensen mee: Egbert Jan Weber, Shireen Stroker, Jan Weber, Fabian Jansen, Nandini Bedi, Manjit Krishna Kaur, Pramut Sharma, Prabhat Kashyap, Hans Hoekman, Subash Taneja, Rob van de Meeberg, Paula Major, regie Fibeke Fonsaher en Anne Lichthart, geluid en techniek Frans de Rond. Tot zover deze speciale editie van BNN Today... met daarin de luisterfilm Mama Tandori. Zometeen hier op Radio 1 het nieuws en daarna Pavlov van de NTR. Een hele fijne avond nog. Morgen vanaf 12 uur een speciale perstribune. Voor deze gelegenheid omgedoopt tot Kersttribune. Govert van Brakel en Magé Treintjes... blikken terug op het afgelopen media en sportjaar. Met Oranjekenner Thomas Ros over de nieuwe kersttoespraak van de koningin. Ik wens u allen... Een gezegend kerstfeest toe. Bekende sporters, onder wie Sven Kramer en René van der Gijp, vertellen over hun jaar. Ik heb echt uh, een vliegende inzinking gehad. Verder een ware prijzenregen in het Kassiekijken Kerstgala. De winnaar is. En Johan Delkse kiest zijn favoriete kerstmuziek. De kersttribune. Morgenmiddag van 12 tot 4 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.